7 uur. Waterbalgemoet met het NMS Journaal. Er zijn nog eens 30 miljoen bestelde mondkapjes onderweg naar Nederland... om het zorgpersoneel te beschermen tegen het coronavirus. Minister Van Rijn zei in de talkshow Op1... dat het een uitdaging wordt om ze op tijd binnen te krijgen. Wekelijks heeft de zorg 4,5 miljoen mondkapjes nodig. De minister zegt ook te bekijken of de productie van kapjes... in Nederland zelf kan worden uitgebreid. Verschillende regeringsleiders hebben hun medeleven getoond met de Britse premier Johnson... die met het coronavirus op de intensive care ligt. Onder andere premier Rutte, de Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump lieten weten dat ze aan Johnson denken. De Britse premier zou nog wel bij bewustzijn zijn. De minister van Buitenlandse Zaken, Raab, vervangt hem voorlopig. Wereldwijd is het tekort aan verplegers door de coronacrisis opgelopen tot 6 miljoen, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO speelt het probleem vooral in Afrika, Azië en delen van Zuid-Amerika. De WHO roept landen op te investeren in opleidingen voor verpleegkundigen. Voor het eerst sinds de corona-uitbraak in China, ruim drie maanden geleden, zijn er in dat land een etmaal lang geen nieuwe doden bijgekomen, melden de Chinese gezondheidsautoriteiten. Er zijn wel nieuwe besmettingen, 32, allemaal uit het buitenland. Het totale aantal doden in China door het virus staat op ruim 3300. De Australische kardinaal George Pell komt vrij... nu de Hoge Raad van Australië zijn veroordeling voor kindermisbruik... heeft vernietigd wegens gebrek aan bewijs. De 78-jarige Pell, die penningmeester in het Vaticaan is geweest... was de hoogste katholieke geestelijke ooit die werd veroordeeld voor misbruik. Hij kreeg zes jaar voor het misbruiken van twee misdienaars in Melbourne. Het weer brede opklaringen vanochtend met op veel plekken kans op mist. Overdag veel zon, maar in de middag wel kans op wat stapelwolken... Het wordt 17 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor met een zicht van rond de 100 meter. Het is wat nu op de A5-hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knopen de Hoek en knopen de Raasdorp 5 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kan platform soul they don't give a damn about any trumpet playing band It ain't what they call rock and roll And the Sultans Yeah, the Sultans that play Creole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 So it's alright, baby Slipped away like breaks of sand